4 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het aantal geregistreerde coronabesmettingen is de afgelopen week gedaald, terwijl veel meer mensen zich hebben laten testen. Er kwamen bijna 3600 positieve testen bij tegen ruim 4000 een week geleden. Van alle mensen die zich hebben laten testen was afgelopen week 2,5% daadwerkelijk besmet en een week geleden was dat nog 3,5%. Het aantal coronadoden en ziekenhuisopnamen is wel gestegen. Er kwamen 84 nieuwe opnamen bij en 32 sterfgevallen. De man die heeft bekend dat hij Bas van Wijk in Amsterdam heeft doodgeschoten... blijft drie maanden langer in de cel. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten. De andere drie verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Volgens de rechtbank is niet vastkomen te staan dat zij betrokken waren bij de dood van Van Wijk. Van Wijk, die 24 was, werd begin deze maand doodgeschoten op een strandje in een park. Volgens omstanders wilde hij de diefstal van een horloge voorkomen. Met een zwijgend protest hebben Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh... ...herdacht dat ze drie jaar geleden zijn gevlucht uit buurland Myanmar. De Rohingya vormen een moslimminderheid in Myanmar, dat is overwegend boeddhistisch. In 2017 kwamen tot botsingen tussen Rohingya-opstandelingen en het leger. Meer dan een miljoen Rohingya-vluchtelingen kwamen terecht in Bangladesh. Inmiddels loopt er een zaak tegen Myanmar bij het internationaal gerechtshof in Den Haag wegens misdaden tegen de menselijkheid. Er komen veel nieuwe programma's bij de NPO. Het nieuwe seizoen is vandaag gepresenteerd. Onder meer gaat Jeroen Pauw het land in om te praten met mensen die niet naar de studio kunnen komen. Zoals gedetineerden en patiënten in een ziekenhuis. Verder is de jeugdvariant Heel Holland Bakt Kids aangekondigd. Het weer, regen, vooral in het noordwesten. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond, vannacht en morgen blijft het hard waaien. Het is wisselvallig. En het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn flinke problemen voor het verkeer rond Amsterdam... want de A10 Oost richting Utrecht is helemaal dicht na een ongeluk... Tussen Lansmeer en Afrit Amsterdam Centrum is de weg afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat dat tot half zeven vanavond duurt. Bij het ongeluk zijn meerdere personenauto's en vrachtwagens betrokken. Vanaf de ring noord richting Utrecht kun je dus omrijden via de A1, de A9 en de A2. Veel mensen rijden ook via de noordkant van de A10. Daar heb je nu 20 minuten op onthoud tussen Afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens. Verder is het wat drukker op de N247 van Amsterdam naar Horen. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland doe je er 10 minuten langer over. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 In deze groep First Choice die je net hoorde op de Zandvoortse radio heeft wat mij betreft twee grote hitschats. Waaronder Let No Man, Poedersander en de plaat die we zojuist voor je draaiden. Dat was Dr. Love. Het is bijna 7 over 3. Welkom terug. Goedemiddag Zandvoort op zondag. We zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. Met uiteraard heel veel sports als dat op de zondag gebruikelijk is bij de Zandvoortse omroep. En andere nieuwtjes, Albert-Jan. Ja, gisteren was het natuurlijk de NK-wielrij een uh, wielrennen voor uh, vrouwen uh, verreden. En uh, op dit moment staan de heren uh, uh, klaar voor uh, hun uh, NK-wielrennen. En dat speelt zich allemaal af in Drenthe. Er zit een berg in, hè? We hebben een berg, er zitten zoveel rondjes in de stad. En er zit een berg, berg? Ja, weet je hoe die berg heet? De Hunebed? Nee. De Hunebedberg, Kolder FAM. Oh, FAM is een vereniging van, van uh, oud papier en oude rotzooi opruimen. Dus dat hebben ze gewoon ergens, op een vuilnisbeeldachtig, die hebben ze gewoon laten begroeien. En dat heet dus nu de de van. Oké, okay. nou, dus, hoe hoog is die? Uh, Geef flauw, nee. de kol van uh, de hoeveelste categorie? <laughs> ja, voor Nederlandse begrippen, eerste categorie, buitencategorie. Oké, okay. maar goed, ook dat houden we vanaf nu voor in de gaten. Terwijl de, de wielrenners momenteel worden weggeschoten. Nou, het ziet er wel mooi uit trouwens, uh, Sonic ook daar. Dus. En uh, Drenthe, Noord-Nederland, weinig uh, coronagevallen. Goed, wat gaan we verder nog doen? Uh, nou, we komen terug in de Nieuws In het kort hadden we het al even over, over die vergiftiging van uh, die drie katten. En uh, ook daar hadden onze collega's van NH-nieuws een uh, reportage over gemaakt. Dus daar komen we straks uh, even op terug. Uh, de bloedafname uh, komt weer terug bij Pluspunt. Dat is ook een uh, goed bericht. De acties hebben dus... Een, de... De petities hebben dus uh, hun vruchten afgeworpen. Wellicht niet helemaal zoals ze het hadden gewild. Niet helemaal. Maar nee. in ieder geval, uh, er is weer een mogelijkheid om daar uh, de, te gaan prikken. Uh, verder, ja, Zandvoort-Circuit. Park Zandvoort heette het vroeger. Nou is het circuit Zandvoort. En morgenavond wordt bekend wat de nieuwe naam gaat worden van het circuit. Ook daarover nog meer in dit uur. Uh, en ik heb lopen zoeken hier naar, uh, op, uh, op internet. Het zou ook zomaar Zandvoort-Circuit gaan uh, kunnen heten. Ik hoop dat er nou Zandvoort erin blijft. Ja, ik ook. Op welke manier dan ook. Maar goed, daarover straks uh, meer. Ja, we kunnen natuurlijk nog niet zeggen wat, wat de nieuwe naam is... want die wordt morgenavond vast bekendgemaakt. En verder wellicht nog wat uh, kort Zandvoorts nieuws. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Ik zou zeggen van strand tot stad. Dankjewel, Albert-Jan voor deze wijze woorden. Aan het begin van het tweede uur Zandvoort op zondag. Wil je trouwens uh, meeluisteren en op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes download dan de ZFM app. Hij is gratis beschikbaar hè? vanaf nu in de Play Store, App store en de Windows Store. Just move yourself Momenteel 19 graden hier in Zandvoort. Goedemiddag allemaal en welkom bij de Zandvoorts Radio. Het geluid van Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag met zojuist Earth, Wind and Fire en Lettuce Crew. Zo dadelijk gaan we het hebben over die vergiftigde katten van afgelopen week. Dan krijgen we ook iemand te horen van de dierenkliniek. Hoe het een en ander is afgelopen met... Inderdaad, die drie katten. Maar eerst nog even deze gouden houden van Chris Johnson. Slave to the rhythm. Slave to the rhythm.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 Hij heeft toch geweldige muziek. De muziek van Chris en Slave to the Rhythm. Ja, dat klinkt heel mysterisch, Albert-Jan, die muziek zo. Ja, zeker. Oké, okay, nou, we gaan het weer hebben over de actualiteit van de afgelopen week. Nee, een bericht viel me op dat hij over die drie katten waar het helemaal niet goed mee ging. Nee, klopt. En uh, dat is zelfs een klein wondertje, al dus het baasje Angela Treffers, over haar kat Noki. Dinsdagochtend troffen ze hun vier voeten door de week... en opgekropen op de stoep van de buren aan. Ook een andere kat moest met spoed naar de dierenarts. We weten bijna zeker dat ze vergiftigd zijn. Ook voor de dierenarts van dienst was het een ongewone situatie. Drie katten in anderhalf uur hier met dezelfde verschijnselen... dat heb ik in mijn 15-jarige ervaring nog nooit meegemaakt. Al dus dierenarts Chantal van der Meijen. Onze collega's van NH maakten daar de volgende reportage over. Toen kwam de buurman aan de deur en dat er een kat aan de voortuin lag. Dus wij liepen naar de kat toe en we zagen Noekie zagen wij hier liggen. We dachten eigenlijk dat hij dood was, want hij was helemaal nat geregend. Klot, en, en zielig en koud. Maar gelukkig ligt Noekie weer warm op schoot bij haar baasjes. Dinsdagochtend schrikken zij zich rot als zij hun kat drijfnat in de straat aantreffen. Ze dus pakt hem op eigenlijk in van ja, hij is weg. Ja. Je dacht ook echt meteen, hij is dood? Ja. Ja, hij bewoog niet, reageerde niet en ja, het was uh, schrikken. ja. Het stel gaat zo snel mogelijk naar de dierenarts. Eenmaal aangekomen, blijkt dat de kat van de buren daar ook wordt behandeld met vergelijkbare symptomen. De link wordt al snel gelegd en de andere katten gecheckt. Ze zei van dat de katten vergiftigd waren in de straat. Of ook, ja, toen gingen we gelijk naar huis gaan om te kijken of we uh, waar Doerak was van de dorak achter de poort in het steetje achter het huis. En hij had ook al vergiftigingsverschijnselen. Dus hem hebben we ook naar de diernaas gebracht. De dierenarts schrikt voornamelijk van de situatie van Noekie, die zwaar onderkoeld binnenkomt. Nou ja, ik vroeg ook echt de eigenaar van hoe leeft hij nog? En toen zei ze ja, hij ademt nog wel. Ik gaf eigenlijk, uh, ik gaf de eigenaar al aan van dit heeft gewoon een hele slechte prognose. Maar als hij eigenlijk moet worden weggebracht naar een nachtopvang, ontwaakt hij plots na 9 uur coma. Ja, ik haalde hem inderdaad op om hem weg te brengen naar de kliniek daar. En Een uh, slecht wit mandje en ik praat een beetje tegen hem en uh, die oogjes ging open. Ja, echt uh, super fijn. Dan denk je, oh yes, hij komt toch uh, bovenop. Alle drie de katten maken het inmiddels weer goed. Maar drie vergiftigingen in één straat in zo'n korte tijd, dat roept vragen op. Is het heel erg aannemelijk dat dit een kattenhater of iets is geweest? Um, ik hoop het echt niet. Maar ik kan het niet uitsluiten. Dat is aan de dierenpolitie om dat te onderzoeken of dat. Uh, echt uh, het geval is. De dierenpolitie neemt de zaak hoog op... en adviseert om katten in de buurt van de Staringstraat... voorlopig binnen te houden. Dat was uh, inderdaad uh, de reputatie van onze collega's van uh, NH Nieuws. Nou, het belangrijkste is, uh, Albert-Jan... dat het met uh, de drie katten inmiddels weer goed gaat. Klopt. En met name met Noekie, want die was echt uh, extreem erg aan toe. Ja, ik ben erg benieuwd uh, ja, wat, die, wat, wat er uiteindelijk dan als de diagnose uitkomt. Want uh, die is natuurlijk, de definitieve diagnose is nog niet gesteld. Maar in ieder geval waren de symptomen vergelijkbaar met vergiftiging. Nou, als we daar nieuws over hebben, dan melden we het uiteraard hier bij Het Geluid van Zandvoorts. ZFM, we zijn er 24 uur per dag. Goedemiddag. Jackson en Justin Timberlake en Love Never Felt zo so goed. Goedemiddag de zondagmiddag van ZFM. Zonnetje schijnt gelukkig weer hier in Zandvoort. ZFM 107 voor Zandvoort en vicinity. Er is geen andere plek waar ik zou willen zijn. Hier is alles goed en Ik wilde alles voor de wind, maar dan moet ik de zeilen wel Alles voor de wind, nu hoef ik geen zeilen te heizen Alles voor de wind, nu hoef ik de haven niet Alles in de wind, het blijkt zo licht en warm Hier in mijn huis en zonder plan. Ik ben... In deze plaats speelde de wind een uh, belangrijke rol. Uh, dit niet over de kitesurfers uiteraard uh, hier in Zomvoorts. Maar wel, uh, alles is zoals het zou moeten zijn. De single van uh, Mist Montreal. Het is twee minuten overal. Vier normaal de gesproken deden we dan de evenementenagenda. Maar ja, vanwege corona inderdaad nog weinig uh, evenementen. Al was uh, vandaag wel onze dichter uh, Marco op het Gasthuisplein. Ja, dat was uh, de dichters uh, op het plein of zo, was Ja, het, toch? klopt, klopt. En uh, Marco, die, uh, is, als het goed is, heeft hij daar om twaalf uh, uur een aantal gedichten voorgedragen. Oké, okay. nou, maar ik dacht dat het afgelast was. Dat dacht ik ook, maar oh, goed. Nee, maar, Marco schreef uh, Marco op zijn, uh, zijn Facebook-vraag, nou, ik ben er gewoon, ondanks okay. alles. En ja. hij heeft gelijk ook, toch? Ja, o, ja het is, uh, hij is ook dichter aan de zee geweest, toch? Ja, klopt, maar dat is uh, alweer uh, heel vroeger. Bestaat dat nog? Geen, geen, geen idee eigenlijk. Zou niet wat we wel weten is dat gelukkig we weer bloed kunnen laten prikken bij Pluspunt. Juist, want voorheen konden de, Zandvoort, de Zandvoortse inwoners voor bloedafname en de trombosedienst terecht bij de afnameposten van Atal Mediaal van huis uh, uh, in de kost verloren, het hik, en Pluspunt. Door de coronamaatregelen uh, besloot Atal Mediaal deze locatie te sluiten. Er kwam een nieuwe afnamepost in de Haltestraat, maar deze bleek voor oudere inwoners slecht te bereiken. De enige locatie voor inwoners uit Zandvoort Nieuw-Noord was de nieuwe afnamepost Halterstraat. En juist voor oudere bezoekers was deze locatie in het centrum een groot probleem. Omdat inwoners zonder eigen vervoer afhankelijk waren van het openbaar vervoer... dat niet of nauwelijks rijdt of stopt in de buurt van de nieuwe locatie. Al had men vervoer, momenteel zijn er in Halterstraat weinig betaalde parkeerplaatsen aanwezig... beslicht weer is men genoodzaakt om buiten te wachten vanwege de anderhalve meter maatregel. Op Facebook startte Cor Haagsman een burgerpetitie. om aan te geven dat de afnamepost weer terug moest komen naar Zandvoort Nieuw-Noord. Meer dan 700 ondertekenaars van de petitie vonden de, de post in het dorp geen optie. Tevens stelde de fractie van de Autopartij Zandvoort. schriftelijke vragen aan de wethouder Raymond van Haften over de sluiting van de bloedafnamelocatie Pluspunt. door Atal Medial. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord en ondertussen is een geschikte ruimte in pluspunt gevonden die voldoet aan de RIVM maatregelen. Zodat bloedprikken door Atal Medial op de vrijdagochtend weer wordt voortgezet. Om een lange wachtlijst te voorkomen is het wel gewenst om online een afspraak te maken via www.atalmedial.nl www NL. Maar er volgen nog acties omdat dat slechts één uur is, uh, Albert-Jan. Ja, ja, klopt. Dat had, zoiets had ik ook gehoord dat het 1 uur... Eén uur tussen uh, acht en negen op uh, vrijdagmorgen. Ja. Dus uh, slechts één uurtje nog. Dat en, is een en, beetje weinig natuurlijk. Hè? En online uh, aanmelden bij ouderen. He, vele ouderen hebben nog geen, hebben geen computer. Nee, maar die hebben volgens mij weer de mogelijkheid dat ze thuis geprikt worden. Maar okay. zou je gewoon eventjes op de website moeten laten kijken. Moeten laten kijken van een aantal Media. En dan over prikinformatie hier in Salford. In ieder geval Cor Haagsman toch, uh, toch redelijk geslaagd ja, met nou. zijn actie. En daar zijn we heel erg blij om. Dus dank aan Cor, wat dat betreft. Op ZFM wordt iedere hou hou Platina. En ook op de zondagmiddag wordt iedere gauwouwen Platina op het geluid van Zandvoort. Wat dacht je van deze single van The Birds? En turn, turn, turn. En weer zo gauw houden, die plaatje naar wets op de Zandvoortse radio. De Purse hoor je, en turn, turn, turn. Windkracht 5 op dit moment uit het westen, lekker kitesurven. En dat betekent ook heel veel kites vandaag weer aan de Zandvoortse kust. Die allemaal lekker genieten van de wind hier in Zandvoort. En de mogelijkheden die dat biedt voor het kiten. Ja, dat dus in de wind, daar gaat de volgende plaat over. Weer een gauw houden, we rijden gewoon twee achter elkaar. Moet toch kunnen, zo, Zandvoort op zondag. Here uh, is the single for Kansas and Dust in the Winds. We hoorden de single van Kansas in Dust in the Wind. Ja, afgelopen weken ging, hoe heet die jongen ook weer, David? Daan, Daan Strang. Daan Strang ging het strand op voor een beach clean-up. Volgens mij hebben daar redelijk wat mensen aan meegedaan, op het Het was een groot succes. In 23 etappes liep Daan Strang langs de hele Noordzeekust... om samen met hulp van andere en grote en kleine enthousiaste, enthousiaste instellingen... zwerfvuil op het strand op te ruimen. Het eindresultaat van de verzamelde afval in de Zandvoortse etappe, die eindigde bij Body Beach, was 133 kilo. Bij aanvang waren 20 mensen op de oproep vandaan afgekomen. Later sloten Jutters Geluk en Doppers zich aan. Landen reed er ondersteuning mee en vervoerde het gevonden grof materiaal en het restvuil af. Volgens de Zandvoortse Antoinette Giessen, die ook mee hielp, was het een uitdagende tocht om in de hitte door het mulle zand met al het zwerfafval te sjouwen. Ondanks dat was, was het zowel fysiek als mentaal zwaar. Eh, was, maar het was ook leuk om veel positieve verhalen te horen omtrent dit onderwerp. De mensen die op het strand wandelden staken veelvuldig hun duim op... of hielden zelfs spontaan mee, stelden vragen en hadden veel belangstelling... al dus Antoinette. Wat haar ook opviel tijdens het oprapen van het zwerfvuil was... dat er overal zo ontzettend veel sigarettenpeuken lagen... Daar viel niet tegen te rapen. Gek genoeg betrap, betrap je niemand erop die een peuk uitdrukt. Weet je wat dat, in, dat het twintig jaar duurt voordat een sigarettenpeuk is vergaan? Het vervuilt niet alleen het strand en de zee... maar ook de dieren pikken het op en de kinderen spelen ermee, al dus uh, uh, vertelden ze. Giezen doet daarom een dringende oproep om ook dit peukenprobleem aan te pakken. Tips en of ideeën om de, een peukenopvang in Zandvoort te realiseren kan men naar a naar ga, na, ga gezien Dus a A en dan G-I-E-S-E-N-A je gmail.com sturen. Nou, we hadden het probleem met, met golf uh, ook altijd. Uh, dat de uh, peuken op de, de golfbaan lagen. Ja? Maar de mensen kregen daar een soort uh, ja, film, leeg filmrolletje mee. En konden daar hun peuken in doen. Ja, dat klopt. Die zijn ook een, een tijdje nog uh, uitgedeeld geweest. Uh, ja. die, uh... Ook een goedkope oplossing. Maar de meest drastische oplossing, weet je die ook? Verbieden Op het strand verbieden, te roken. Gewoon helemaal niet meer roken? Nee, klopt. Ja, dus stoppen met roken. Dat is nog beter. Ja, beter. Ja. <laughs> Oké, okay, ja, sommige mensen denken daar anders over uh, waarschijnlijk. Maar goed, uh, in ieder geval een goede actie inderdaad, van uh, da Daan ook hier op het uh, Zandvoortse strand. 14 en uh, 15 augustus uh, vond daar plaats. Nogmaals, hoeveel kilo? Meer dan 100 kilo? 100, 133 kilo. Dat is toch niet normaal? hè? Nee, klopt. Dus wees een beetje zuinig op het uh, strand en uh, deponeer het in de afvalbakken... die ook weer netjes zijn hier in Zalfvoort trouwens. Dus, uh, en ook de actie met die, met die, met die, uh, met die tassen, of uh, die, die, die kartonnen. Die zakjes? Die, ja, da doe daar do da de rotzooi in en breng het even naar de verzamelpunt. Maak er gebruik van en hou het Zalfvoortse zo schoon. Kleine moeite, kleine moeite.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 op de Zondagmiddag van Sierfneep met deze single van uh, Dua Lipa en Break My Heart. Nou, ik heb een hele stapel met uh, A4'tjes uh, van Albert-Jan gekregen. Dat betekent dat, uh, dat ik straks weer mag zeggen... wat het gedicht van de dag gaat worden volgens mij om kwart voor vijf. Ja, ik la laat uh, met mezelf en de luisteraars verrassen Er zitten jou. wel een paar toppers bij, hoor. Nee. Ongelooflijk. Ja, dat wordt weer een uh, moeilijke keuze. Ik ben erg benieuwd. Eentje mis ik over de politiek, die heb je weggelaten. Ja, die probeer ik al drie jaar dus ik, <laughs> ja, Dat gaat niet echt. Die, mag, maar... door. die komt niet door jou. Door, door de de balanciecommissie. Nee. nee, heel goed. Uh, vandaag, uh, ja, en dat, dat viel me vanmorgen op toen ik uh, door de Halterstraat heen reed voor de luisteraars die uh, nu inschakelen. Er wordt al een paar dagen gefilmd bij het uh, Pand aan de Haltestraat 45. Die oude kledingwinkel, weet je wel, die te koop staat nu. Ja, klopt. En er wordt een film opgenomen. Die film heet Neon Tetra. En het is een van de zes films die geselecteerd is... voor het talentenontwikkelingstraject De Straat. Oh. En De Haltenstraat speelt daar een belangrijke film in. Die film Neon Tetra. Die later uiteraard weer op tv te zien is. En een heel team van, van jonge talenten... die is bezig met het maken van deze film... Ik ben benieuwd hoe het af gaat lopen. In ieder geval, de filmwerkzaamheden gaan nog tot volgende week donderdag door. En uh, zelfs tot drie uur s'nachts. Dus uh, klopt. ook in de nachten uh, wordt er nog flink gefilmd. Daar hebben ze van die hele grote, grote spots voor, zeg maar, die dan op de Halterstraat uh, ja. neergezet worden. En dan wordt de hele haltestraat gewoon verlicht, midden in de nacht. Maar goed. Dus en dan gaan ze lekker door. Zandvoort op film. Zandvoort op film. Je, je maakt het uh, mee, toch? Ja. Goed. Nou, jij hebt nog een uh, ander bericht voor ons. Ja, nou ja, dat, uh, dat, dat, uh, dat verhaal uh, dat heeft ook een, uh, is alvast een leven gaan leiden in uh, Zandvoort. Want het schijnt dat de circuit Zandvoort een nieuwe naam krijgt volgens mij. Ja, dat zeggen ze. Circuit Zandvoort krijgt een andere naam. Dat heeft de organisatie van het Dutch Grand Prix afgelopen maandagavond aangekondigd. Hoe de baan gaat heten, dat wordt op woensdag 26 augustus bekendgemaakt... tijdens een mediabijeenkomst op het circuit. De Zandvoortse racebaan ging 30 jaar lang door het leven als circuitpark Zandvoort... tot het in 2017 werd omgedoopt tot simpelweg circuit Zandvoort. Ik heb nooit helemaal begrepen waarom dat gedeelte park in de naam zat... zei Prins Bernard van Oranje... die sinds 2016 met Chapman Andretti Partners eigenaar is van het circuit. Buiten de bekendmaking van de nieuwe naam wordt de media ook op 26 augustus ook bijgepraat over de compleet afgeronde verbouwing van het circuit. En wordt tevens de status van de Grade 1 licentie die nodig is voor het organiseren van een Formule 1 race besproken. Als gevolg van de pandemie eh, moest de keuring door de FIA eerder dit jaar worden uitgesteld. In de komende periode zal het circuit alsnog worden gekeurd door een Grade 1 licentie. Voor de Grade 1 licentie. Daar hoeven ook geen werkzaamheden meer voor worden verricht. Ik heb uh, alleen begrepen dat de FIA-officials nog steeds niet mogen reizen door de corona. Dat is de enige reden waarom het circuit op dit moment nog niet gekeurd is. Zodra de FIA-officials wel weer mogen reizen... zal de keuring door ons de Grade 1-licentie snel plaatsvinden. Al dus circuitdirecteur Robert van Overdijk eind mei over het verkrijgen van de hoogste graad. Hij bestempelde de keuring verder als een formaliteit... Ja, en over die nieuwe naam, Het moet een beetje, beetje buitenlands uh, klinken, zeg maar. Net als uh, Dutch GP, zoiets uh, dergelijks. Maar dat is natuurlijk het, uh, de naam van het uh, evenement. Maar het moet er een klein beetje op aansluiten. Dus uh, doe een gok, zou ik zeggen. Ja, als je kijkt naar die andere circuits die, die, die al namen hebben, zoals uh, Portimao... Het klinkt allemaal hartstikke mooi, maar. Interlagos. Circuit de Catalunya. Dus dacht je van Circuit Noord-Holland. Circuit Noord-Holland, dat klinkt over je zo. goed. Ik hoop toch dat ze op een of andere manier Zandvoort er wel inhouden, want anders verdwijnt dat uit menige. Menige betiteling. Circuit Amsterdam Beach? <laughs> Bijvoorbeeld. Voor mm. lo locals only. <laughs> ja, nou, daar, daar maak je geen vrienden mee, hoor. Nee. Dus als dat een naam wordt, uh, <laughs> dan, uh, dan is uh, meneer Bernhard gewaarschuwd, denk ik. Nee, het moet internationale allure. En dat park, dat vind, dat, dat vind ik, helemaal, vond ik helemaal geen foute naam. Want het circuit wordt ook voor, voor andere activiteiten gebruikt. Denk aan wielrennen, hardlopen, uh, dus, uh, uh, evenementen, uh, noem maar op. Dus het park... Dat, dat is wel een juiste benaming voor het circuit. Ja, als je naar, uh, naar al die namen kijkt, zeg maar van het circuit, ja. dan zou uh, zandvoort circuit zou een hele logische uh, zijn. Erg Nou is die naam wel gereserveerd. Oké, okay. dus uh, jou zeker. Nee, ergens in juni. Het <laughs> oh. zou, zou maar kunnen, je weet het maar nooit. Volgende week weten we het en gelukkig hebben we onze razende reporter Jaap Koper daar ter plekke. Dus uh, ja. die meldt ons uh, direct uh, de laatste nieuwtjes. Uh, zodra de naam bekend is, dan hoor je dat bij je eigen lokale radio CFM. <hijf> 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2, in the place to be. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.